Zeven uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote brand in het centrum van Leeuwarden is onder controle... maar de brandweer is nog niet klaar met blussen. Dat hebben de gemeente en de hulpdiensten bekendgemaakt. Bij de brand is voor zover bekend één doden gevallen. Het is waarschijnlijk een 24-jarige bewoner van een appartement. De brand brak gisteren aan het eind van de middag uit in een kledingzaak. Het vuur sloeg snel over. Tientallen omwonenden zijn geëvacueerd. Ze slapen bij familie of vrienden of in een hotel in Leeuwarden. Straten in het centrum van de stad zijn afgezet door de mobiele eenheid... omdat sommige gebouwen op instorten staan.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 PVDA-voorzitter Hans Spekman noemde de voorverkiezing een succes. 125 leden en 193 niet-leden brachten hun stem uit. Winnaar werd Taco Kuiper, die nu al fractievoorzitter is. Volgende maand houdt de PVDA nog primaries in Groningen en Utrecht. Daarna gaat een partijcommissie de methode evalueren. De Amerikaanse politie heeft twee veroordeelde moordenaars opgepakt... die uit de gevangenis waren ontsnapt met behulp van vervalste documenten. De twee werden aangehouden in een motel in Florida. De mannen waren op bijzondere wijze op vrije voeten gekomen. Ze hadden vervalste rechtbankdocumenten laten zien... waarin stond dat ze strafvermindering hadden gekregen... en moesten worden vrijgelaten. Het is niet duidelijk wie de documenten heeft vervalst. Na de ontdekking van de fout begonnen de autoriteiten een klopjacht op de mannen. Ze waren beide tot levenslang veroordeeld.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 FC Twente blijft koploper in de eredivisie. In Enschede werd het gisteravond 1-1 tegen Ajax. PSV kan vandaag nog wel Twente passeren als het uitwint van FC Groningen. Ook Feyenoord speelde gelijk. Het werd 2-2 tegen Ahead Eagles. Heerenveen verloor thuis van Vitesse met 3-2. Roda versloeg RKC met 2-1. En FC Utrecht won met 4-2 van NAC Breda.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 Alle brillen van de meeste ontwerpers als Bos Orange en Gant... met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. op de Chance. Meer oog voor jou. Tony Neef over Wim Sonneveld. Jan de Bouvry over veelzijdig wit. De winnaar van de geschiedenisprijs. En Jan Brokke, een van de genomineerden trouwens... praat in ieder geval over zijn nieuwe boek. In Kunststof TV straks om 5 over 6 op Nederland 2.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 Het is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Manuel Venderbos. Eén op de drie huwelijken loopt stuk en per jaar krijgen zo'n 70.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Grote kans dus dat u zelf te maken hebt gehad met een scheiding of het van dichtbij meegemaakt. Hoe heftig is dat? Marsha Pinedo is mijn gast vanmorgen. Uh, jij hebt uh, hier eigenlijk je levenswerk van gemaakt. Want je zet je fulltime in voor kinderen van gescheiden ouders. Uh, jouw ouders zijn ook gescheiden. Ja. Uh, er is een website, vilapinedo.nl. En nu is er ook een boek getiteld aan alle gescheiden ouders. Ik heb wel eens gehoord, een scheiding is heftiger... dan uh, een partner of een ouder verliezen. Is dat zo? Daar kan ik niet echt een uitspraak over doen, omdat ik uh, uh, alleen de ene, uh, het ene ervaren heb. Um, maar ik, uh, ik heb wel vaker gehoord van uh, zeker als er strijd is, dat het uh, um, ja, dan kan je gaan verwerken dat uh, een oude er niet meer is. En op het moment dat er elke dag strijd is, of de, ja, de dagelijke strijd is, dan kan je nooit aan een verwerking beginnen. Dat kan ik me voorstellen, maar ik vind het best een heftige uitspraak, zeg maar. Ja, wat diegene erachteraan zei was van het blijft altijd een open wond... want met kerst is er altijd gezeik ja. waar ga je naartoe. Nou, dus daar, daar kwam het vandaan. Ja, snap ik. Herken je dat? Uh, dat er um, veel gezeik is, zeg maar. <laughs> ja, om het maar zo plat te zeggen. Ja, uh, ja zeker. Ja, dus, uh, in ieder geval bij mij persoonlijk uh, ik herken ik het wel dat er, uh, dat er uh, veel spanning is. Was. Is of was? Nou ja, nu ben ik volwassen en uh, kan ik meer ja, keuzes maken. Of zie ik ook mijn ouders natuurlijk niet dagelijks. Nee. Dus dat scheelt wel. Maar als je ze dagelijks ziet, dan is er... Uh, zeker om, uh, op bepaalde momenten um, is er spanning. Dus als je ze samen moet treffen. Dat, ja. dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Hè? Want bij heel veel gescheiden ouders gaat het ook wel heel erg goed. Maar ook bij heel veel ouders uh, niet. Weten uh, uh, je ouders uh, uh, dat je nu hier op de radio uh, hierover zit te praten? Nee, ik heb het niet verteld. Uh, dus toch een beetje spanning? Uh, ja, ja, ik... Uh, dat, ja. Ik, uh, ik heb er wel even over nagedacht, zou ik dat doen? Maar uh, uh, het, het blijft wel een, uh, ja, het blijft wel een, een ding, zeg maar. Van, uh, ga ik hier, uh, praat ik vrijer als ik, uh, als ik weet dat mijn ouders uh, niet luisteren of wel? Dat, uh, ja, dat blijft, die loyaliteit blijft wel bestaan. Ja, maar het komt op internet, dus het, het zou best kunnen... Nee, het is prima, kunnen... het, ze mocht ook luisteren. Maar ik, ik weet van mezelf dat ik vrijer praat als, als ik het niet van tevoren zeg. Nee, ja. Um, uh, uh, uh, ja, als voorvrouw van Villa Pinedo... Uh, uh, moet je eigenlijk heel vaak ook over je eigen verhaal vertellen. Uh, heb je daar iets voor moeten, moeten overwinnen? Nou, het is een keus die je maakt, um, of die ik heb gemaakt... om mijn eigen verhaal in te zetten om uh, uh, meer bewustwording te creëren... Uh, en het is, ik kan uh, niet alleen mijn eigen, als ik mijn eigen verhaal niet doe... en ik vraag de jongeren die bij Vida Pinedo uh, workshops geven... bijvoorbeeld aan advocaten of mediators of aan andere professionals... en die vertellen hun verhaal. Ik kan natuurlijk niet vragen aan hun, vertel je verhaal, stel je kwetsbaar op... maar dat ik het zelf niet doe. Ja. Dus daarin heb ik wel een soort voorbeeldfunctie, vind ik zelf. Ja. Uh, want uh, de website is er vooral opgericht, is, is vooral een plek voor jongeren om hun verhaal te doen. Het is een plek voor jongeren om, ver, om hun verhaal te doen, om te vertellen wat in hun, hun hoofd en hart omgaat. En daarmee volwassenen bewust te maken. Uh, zodat uh, volwassenen, ouders en, uh, en, andere, en professionals, zeg maar, uh, keuzes kunnen maken in het belang van het kind. Ja, nou uh, uh, in het boek, want er is nu dus ook een boek aan alle gescheiden ouders... staat een open brief aan al die gescheiden ouders... geschreven door de kinderen, of tenminste samengesteld... Van, door allerlei verhalen van kinderen. Daar gaan we het over hebben, meer over de stichting Villa Pinedo... en meer over hoe het er bij jou thuis aan toe ging op het moment dat je ouders gingen scheiden. Maar eerst muziek van de Zeeuwse zangeres Inge. van haar tweede album Heaven Knows, dat een half jaar geleden uitkwam. De Zeeuwse zangeres Inge met Last It. Toepasselijke titel bij het thema waar ik het vanmorgen over heb... Uh, in dit uur van Dit is de Zondag. Want als je ouders gaan scheiden, dan verlies je iets. Mijn gast vanmorgen is Marcia Pinedo. Uh, ben je ook wat verloren toen je ouders zijn gescheiden? Nou, Ik heb niet, ben niet echt wat verloren, want ik heb ze nog nooit uh, uh, samen... Uh, ik bedoel, mijn ouders zijn gescheiden toen ik twee was. Tweeënhalf. Dus ik ken ze ook niet samen. Je weet niet beter. Eigenlijk, ik weet niet beter. Nee, nee, nou, mijn ouders zijn ook gescheiden. En ik zeg altijd: uh, uh, Ik ben mijn ouders kwijtgeraakt. Ik heb nog wel een vader en een moeder, maar ik heb, ik heb geen ouders meer. Ja, wow, mooi gezegd. Ja, ja, zo, zo voelt het ook. De een, de een zit daar, en de ander zit daar. Ja. En ja, het is niet, het is niet meer samen. Zeg ja, maar. en dan weet je eigenlijk al, zeg maar, ik als luisteraar, weet dan uh, dat je ja, ouders niet met elkaar communiceren. Want, dus in ieder geval. Weinig, of vrijwel niet. Want uh, kinderen die, uh, waarvan de ouders dus heel goed met elkaar communiceren... die hebben dat gevoel niet. Dit wilde ik eigenlijk niet vertellen op de radio. Sorry. <laughs> <laughs> uh, nou, Laten we het nu weer over jou hebben. Uh, je, je begint je boek met een open brief. Uh, kun je een stukje van die brief voorlezen? Ja. De brief heet aan alle gescheiden ouders van Nederland. We willen zo graag allebei onze ouders in ons leven... Twee ouders die van ons houden en ons groot zien worden. Twee ouders die staan te juichen langs de lijn. Trots zijn als we goede cijfers halen... en alles willen weten over ons eerste gebroken hart. Die samen op de eerste rij zitten als we examen doen... en liefdevol hun eerste kleinkind vasthouden. Weten jullie wel hoeveel verdriet we soms stiekem hebben? Als we de boodschappen moeten zijn. Als we moeten luisteren naar de gemene dingen die jullie over elkaar zeggen... Als we zien dat jullie elkaar negeren waar we bij zijn... weten jullie wel hoe moeilijk het is om van jullie allebei te houden... terwijl dat soms van één van jullie niet mag. Dat we dan maar niks zeggen over hoe leuk het weekend was. We voelen ons verscheurd tussen de twee mensen waar we zoveel van houden. We voelen ons schuldig als we het leuk hebben bij de ander. We voelen ons verantwoordelijk voor jullie geluk. Meestal zijn jullie zelf na een tijdje weer gelukkiger. Maar voor ons is dat vaak niet zo makkelijk... Sommigen van ons houden er de rest van hun leven last van. Heftig? Ja. Die komt wel binnen, denk ik. Ja, deze brief komt bij veel mensen binnen en dat is heel mooi. Want ik denk wel dat, je het, heel, dat het heel mooi is als je op hartniveau geraakt wordt. En dat dat ook de manier is om verandering teweeg te brengen in scheidingsland, zeg maar. Ja, want hoe reageren ouders hierop? Nou, heel veel ouders, maar ook professionals, dus ook advocaten of mediators. Eh, docenten ook. Die um, ja, heel veel zeggen, ik zit hier met een brok in mijn keel. Of uh, ouders die uh, deze brief aangereikt krijgen en dan, dan beginnen te huilen. Ik heb het nog nooit zo bekeken. Ik heb het uh, ja, nooit vanuit een kind gezien. Ja. En dat is wel wat, uh, wat Villa Pinedo doet. Die, we, we proberen het verhaal van kinderen naar buiten te brengen. Of, ja. Doen het ook, ja. Uh, in dat stukje wat je net voorlas... Uh, zit ook een frase van... Uh, weten jullie wel hoeveel we verdriet we soms stiekem hebben? Ja. Is het stiekem verdriet? Ja, ik denk wel dat het stiekem verdriet is. Leg dat eens uit. Um, nou ja... Het zijn... Uh, als je ouders niet meer met elkaar communiceren... of heel moeizaam met elkaar communiceren... dan... Um, praat je daar niet over. Dus denk ik ook wel een stuk schaamte zit erop. Het is niet iets wat je, heel, wat je aan iedereen vertelt van... Um, ja, mijn ouders praten niet met elkaar... die komen niet op een diploma-uitreiking... want een, dat, dat, die dingen die vertel je niet zo openlijk. En um, ja, daarom wordt het denk ik stiekem. Ja, en, en is dat dan ook omdat je dat verdriet... dan aan je ene ouder of aan je andere ouder niet wil laten zien? Nou ja, dat hangt natuurlijk vanaf hoe openlijk het verdriet mag zijn. Want uh, als uh, de ouders uh, echt met hun eigen proces heel erg bezig zijn. en uh, uh, dus hun gelijk willen halen. of uh, willen um, uh, ja, daar zeg maar een, meer met zichzelf bezig zijn dan met de kinderen. dan um, ja, blijft dat wel. Uh, dan ga je niet openlijk tegen die ouder zeggen van. Uh, hoe het was inderdaad het weekend bij de ander was. Ja, ja. Uh, uh, uh, dit is een open brief aan alle gescheiden ouders. Ja. Het is jouw boek. Ja. Uh, dus het is eigenlijk ook een open brief aan jouw ouders. Ja. Ja, ze hebben de brief ook gelezen. Ja. En? Ja. Goede brief. <lacht> ja, zeiden ze dat? Ja, ja dat is een goede brief. Ja. Uh, punt. Ja, ja. Nee, ik denk dat... Uh, uh, ja, dat inderdaad... Ik, ik, mijn ouders inderdaad, die communiceren niet met elkaar. En uh, ja, 39 jaar al niet. Bijna 40. En uh, ja, dat is, dat is gewoon zo. Dat ga ik ook niet veranderen. Nee. Maar ik hoop het gewoon voor anderen wel te kunnen veranderen. En ik hoop wel te kunnen, uh, ja, ik hoop wel te kunnen overbrengen... dat ouders... Um, ja, hier zo iets moois kunnen neerzetten ook voor kinderen. En kunnen laten zien hoe ze wel met elkaar kunnen communiceren. En het enige eigenlijk wat ze moeten doen. is het belang van het kind centraal stellen. in plaats van hun eigen belang. Ja. En uh, natuurlijk ben je boos op je ex. en uh, zijn er ruzies, uh, heen en, uh, hè, zijn er ruzies gaande. Ja. Maar op het moment dat je denkt: oké, okay, ik heb een dochter van zeven. die ziet ons steeds ruziën. Hoe kan ik nu uh, in haar belang. Met mijn ex omgaan. Ja. En dat is wel even een shift die je moet maken. Maar het is echt iets waar we elkaar ook moet, op moeten aanspreken. Uh, op het schoolplein. Uh, ja, als, als, als er over de ex wordt gesproken waar de kinderen bij zijn. Je mag gewoon niet negatief over je ex praten waar de kinderen bij zijn. Gewoon nee. niet. Niet doen. Nee, zo stellig. Is het gewoon? Ja, ga dat ja. Tegen je met je vriendin doen. En kinderen horen alles. Dus als je denkt dat ze niet horen, ze horen het toch wel. Ja. Dus als ze fysiek niet in huis zijn, praat zo negatief als je wil. Maar ook denk ik zelf, dat je uiteindelijk ook jezelf ermee hebt... door de hele negatief te blijven praten over ja. je ex. Niemand wordt daar beter van. Uh, jij was nog heel jong uh, toen je ouders gingen scheiden. Uh, kan je er nog iets van herinneren? Nee, ik, ik weet niet of het, of het uh, iets is wat me verteld is. Of dat het uh, echt iets is wat ik me herinner. Maar ik herinner me wel nog een ruzie terwijl ik op de bank lag. Dat is de enige. Maar ik ken ze niet samen. En uh, nee, dus uh, ik kan... Ik, ik, uh, nee. Nee. Je, je schrijft in je boek... Ik moest naar een nieuwe school zonder afscheid te kunnen nemen van je oude klas. Ja, dat was heel onverwacht. dat Ik, uh, ik ging van mijn moeder bij mijn vader wonen. En dat was eigenlijk een uh, ja, soort vrij acuut. Dus... Uh, ja, ben ik in de kerstvakantie verhuisd van, uh, van, uh, van Zeist naar Wilnis. En uh, had ik een nieuwe klas en een nieuw huis en nieuw alles. Maar, maar dat is best wel bruut. Ja, dat was best bruut. Ja. ja, het ging niet, zeg maar... Uh, uh, het, het ging niet zo goed, zeg maar, bij, uh, bij mijn moeder. Dus uh, toen zijn we bij mijn vader en bij mijn stiefmoeder gaan wonen. Hm. En... Um, uh... In, in het boek las ik van een kind uh, dat ze werd uitgewisseld... van de ene ouder naar de andere op een parkeerplaats. Mm -hmm. uh, hoe ging dat bij jou? Ja, ook op een parkeerplaats. Echt waar? Van de, ja, van de ene auto naar de andere auto. Ja, zonder dat de ouders uh, iets tegen elkaar zeiden. Dus dat is wel, uh, ja... Dat is, ik... Bijna als een soort illegaal pakketje... Ja. ja, nou, dat is, is misschien wat geduwd. stiekem me verdriet. Misschien is dat precies wel... Uh, een goed voorbeeld van, van de ene auto naar de andere auto lopen... en het eigenlijk niet openlijk hebben over hoe het bij de ander is. Dus dat zijn echt twee verschillende werelden. Ja. En, en heb je dat als kind tegen je ouders gezegd dat je dat pijn deed? Nee, want ik wist niet beter. Dit was mijn wereld. ja. Ik, heb, ik bedoel, ja, er zijn ook ouders die heel erg goed met elkaar communiceren. En die echt uh, ja, bij elkaar koffie komen drinken. En dat het dat, dat gewoon heel relaxed gaat. En ik kende dat ook ver niet. Ik was ook het enige meisje uit de klas waarvan ouders gescheiden zijn. Dat is natuurlijk heel anders. Nu, ik bedoel, de percentages zijn natuurlijk uh, hoog. Ja. En toen was dat, uh, was dat uh, gewoon een, uh, ja, inderdaad het enige meisje uit de klas. Dus um, ja, ik denk dat... Uh, dat ouders zich heel vaak gewoon helemaal niet realiseren... wat het effect is van hun gedrag. En um, dat is niet erg, maar als ze het maar vanaf nu wel gaan doen. Ja, ja want uh, nog een ander voorbeeld... Uh, bij je diploma-uitreiking, wat eigenlijk een feestje zou moeten zijn... omdat je geslaagd was, was jij met heel andere dingen bezig? Ja, dan ben je bezig inderdaad van... oh jee, ik loop zo'n trappetje af en uh, vader zit links, moeder zit rechts. En, uh, uh, gescheiden ook in de zaal? Gescheiden ergens. in de zaal, ja. Ja, ja. En dat herkennen wel veel kinderen ook die bij Villa Pinedo uh, aangesloten zijn. zeg maar Of die, uh, die schrijven, of die uh, filmpjes maken, of die uh, workshops geven. En, uh, en waar loop je dan als eerste naartoe? Als je uh, geslaagd bent met je papiertje. Ja, dat is elke keer weer lastig. Is dat dan gelijk een loyaliteitsconflict? Dat is een loyaliteitsconflict. Op ja. het moment dat een kind moet kiezen tussen ouders... is dat een loyaliteitsconflict. Ja. Dus zorg ervoor dat je kind niet hoeft te kiezen. Geef geen keuze daarin naar, aan je kind. Dat is, een kind hoort die keuze niet te maken. Nee, maar hoe, hoe, hoe, dat, dat kun je zeggen. Maar als ze uh, de een links en de ander rechts zit... dan zul je toch eerst naar de een en dan naar de ander moeten gaan. Ja, als kind moet je daar inderdaad kiezen. Als ouder zou je moeten zeggen van... dit doen we gewoon voor ons kind, weet je. We zetten ons ego echt opzij. Hallo, de Hanne. Ik vind het even lastig om naast je nice te zitten. Maar ik ga hier gewoon uh, zitten. Ja. Dat... Ik doe het, dit voor ons kind. Ja. Doe je mee? Dat is wel een stap. Dat is een stap en dat is echt een mooie stap. Dat is echt, dat is, Het is eigenlijk heel simpel. Alleen je hebt natuurlijk heel veel pijn, heel veel verdriet, frustratie. Wat je dan ja, eigenlijk uh, uh, wil laten zien aan je ex. Ja. Maar als je kind niet wil beschadigen, of zo min mogelijk. Ja, probeer je ego opzij te zetten. En wat me vaak wordt gezegd, ja, maar je hebt daar wel twee voor nodig. Ja. Dat is zo, maar je kan alleen maar jezelf veranderen. En dat uh, ja, begin daar in ieder geval mee. Ja. Wat vinden je ouders ervan dat, je, nou, dat dit je levenswerk is en dat je dus de hele tijd nou ja, misschien wel jezelf exemplarisch inzet als voorbeeld? En dus ook nou ja, hun verhaal uh, of, of hen daarmee uh, betrekt? Um, nou, volgens mij vinden ze het wel goed dat ik dit doe. Um... Mijn vader zegt er niet veel over. Nou, af en toe hij vindt het goed dat ik een boek heb geschreven. Of goed dat ik, ja, meer zo. En mijn mm -hmm. moeder die, uh, ja, die zegt wel, het is, dit is wel echt heel erg nodig. En uh, ja, die, vindt het ook, die heeft het ook gelezen, het boek. En die vindt het ook een goed boek. Dus uh, die maakt zelfs reclame bij de boekhandels. Je moet aan alles gescheiden ouders inkopen. Het is een heel <laughs> belangrijk boek. <laughs> dus wat dat betreft wel heel leuk. Ja. ja. Um... In een webblog schrijf je over je vader... staat nu zwart op wit dat het niet goed is voor kinderen... als je ze vraagt om mama tegen een stiefouder te zeggen. Oh, heb ik dat? Ja. Dat ik denk ik niet dat hij het gaat lezen. Ja. Je zegt, oh, heb ik dat? Nee hoor, ik <lacht> weet dat ik dat geschreven heb, uiteraard. Ja. Uh, nee, maar ik denk dat het heel pijn... Het is heel pijnlijk natuurlijk, dit nee, boek. en Het is ook ongeveer... geeft dus eigenlijk zwart op wit kritiek op je ouders... en andere mensen kunnen er nog op, over meelezen ook. Het is geen kritiek op mijn ouders. Ik denk echt dat mijn ouders... Uh, uh, ja, dit niet anders kunnen dan dit. Ja, en, maar, uh, uh, anders gezegd... je hangt de vuile was buiten. Ja, ja, wat dat betreft... Uh, ja, dat is uh, misschien voor heel veel mensen... niet, uh, niet mooi of zo. Maar ik, wat ik daarmee probeer... het is als doel. Het is niet een soort van... Uh, uh, het is als doel... om anderen bewust te maken. Anders zou ik dit niet vertellen. Mm -hmm. Dus ik hoop gewoon dat luisteraars zich realiseren... Dat, uh, dat het inderdaad belangrijk is om met elkaar te blijven communiceren. Ja. ja, De andere kant is dat je in het boek ook je ouders bedankt voor de inspiratie. Ja, ja want ik had dit nooit gedaan. Ik, heb, ik zou nooit dit boek hebben geschreven. Ik zou nooit een stichting hebben opgericht. Ik zou nooit dit hebben gedaan als ik die ervaring niet had. Dus ik ben uiteindelijk ook wel blij met die ervaring... Ik bedoel, ja. het, ik heb, uh, het, het is bruikbaar. Als het, als het onbruikbaar was, dan, dan is het heel uh, ja, nutteloos, zeg maar. En maar ik, heb het, ik, ik gebruik dit en uh, ik zet het in. Uh, en het is, zonder deze ervaring zou ik dit ook niet kunnen vertellen. Want dan kan je over praten als kindertherapeut. Dan kan je zeggen van nou, inderdaad, dit zijn de effecten van scheiden. En zoveel procent. En, maar daar gaat het niet over. Ja. Het gaat gewoon over wat voelen kinderen. En dat kan ik omdat ik kind van gescheiden ouders uh, gescheiden ouder ben, kan ik dat uh, vertellen. Ja, uh, de een zijn verdriet, is de ander zijn brood. Uh, wat bedoel je precies? Nou, uh, uh, uh, je ouders verdriet, of, jou, of ja, uh, ja, eigenlijk is je ouders verdriet is jouw levenswerk. Nou ja, het is ook mijn verdriet en het is een, een gezinsverdriet. Ja. Dus uh, en ik probeer nooit mijn ouders uh, in discrediet te brengen. Of uh, het, is, uh, het is iets wat naar buiten moet. Dit moet gewoon verteld worden. Het moet verteld worden dat het zoveel beter kan. Het moet verteld worden dat kinderen gewoon heel erg veel last kunnen hebben van de uh, scheiding van hun ouders. Als ouders daar geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen verdriet. Ja, en, en nu is er dus dat platform. En dat is hartstikke mooi. Heb je dat zelf gemist? Toen jij jong was, was er nog geen uh, villa Nee, nee ja, ik heb het zeker ik, nou ja, gemist. Het was er niet. Dus, uh, maar ik, heb wel, uh, ik, ik, ik had geen herkenning bij iemand. Ik wist niet dat er ook andere kinderen waren... die hetzelfde ervaren als ik. En, uh, en dat is wat er bij Vida Pinedo gebeurd is. Dat er heel veel jongeren uh, met ons samenwerken aan dit doel... om inderdaad volwassenen bewust te maken... door ja. hun eigen verhaal te vertellen. Hetzelfde wat ik nu hier bij jou doe. En um, ja, je merkt gewoon onderling dat dat heel fijn is... als er, als er weer een nieuw jongere komt... Dan die workshops gaat geven. Die, die voelt zich binnen vijf minuten thuis. Want iedereen heeft een verhaal en dat verhaal is bruikbaar. Ja, ja. Uh, het bestaat nu twee jaar. Wat heb je in die twee jaar bereikt? We, we, we zijn nu twee jaar inderdaad online... Uh, wat heb ik in die uh, twee jaar bereikt? Nou, in ieder geval aandacht op, uh, voor kinderen met gescheiden ouders. Ik denk wel dat, uh, dat langzaam uh, mensen wakker beginnen te worden. Met name met deze brief heeft veel gedaan. Het is ook zo dat, uh, dat uh, er veel belangstelling is vanuit bijvoorbeeld het Nederlands Jeugdinstituut. of vanuit het ministerie van VWS. Of ja, mensen uh, vragen wel van Goh, wat is jullie visie hierop? En. Um, we staan op de kaart. Ben je verrast hoe het aanslaat? Ja, ik had helemaal geen idee. Ik begon gewoon zomaar wat. Ik dacht van nou... Uh, ja, ik, ik, Er waren gewoon kinderen in mijn praktijk als kindertherapeut. En ik dacht nou, die, uh, die moet eens met elkaar in contact komen. Wat kan ik daarvoor doen? Groepjes oprichten richten. Om, om daar uh, een soort praatgroepjes. En dan uiteindelijk dacht ik nee, online. En vanuit daar uh, kwam het platform. En uh, ik kon geen naam bedenken. Nou ja... Ja, Villa Achterwerk, Villa, Villa, Villa Pinedo. Nou ja, zo, het ging van het een in het ander. En eigenlijk vanaf het begin, uh, de ja, eerste keer... Ja, Pinedo is, is gewoon je achternaam. Is mijn achternaam. De exotische achternaam. Ja, ja, ja. Portugees, ja. Maar uh, vanaf uh, de 15 september, twee jaar geleden... Uh, toen we online gingen, uh, stonden we in elke krant. En uh, wat dat betreft hebben we heel veel uh, media belangstelling gehad. En uh, normaal gesproken zit er altijd, altijd ook wel een... Uh, en een jongere naast me die vertelt over zijn of haar ervaring. Uh, want onze voorzitter bijvoorbeeld, Filéne van uh, 24, die, uh, die zou dan hier kunnen zitten. Maar omdat het nu over mijn boek gaat, is dat uh, anders. Nou, daar heb ik goed nieuws voor je. Want straks komen de kinderen, aan, de kinderen uit het boek aan het woord. We hebben daar audio van. Um, en heb je ook nog tips voor ouders die gaan scheiden? En voor de omstanders. Maar eerst is het tijd voor het overzicht van het nieuws van half acht. Gelezen door Ewout de Jong. Dit is radio 1, het NOS-journaal. De grote brand die gisteren uitbrak in een kledingzaak in het centrum van Leeuwarden is geblust. Een aantal gebouwen staat op instorten. En delen van de binnenstad blijven dan ook afgezet. Bij de brand is voor zover bekend één dode gevallen. Waarschijnlijk een 24-jarige bewoner van een appartement. Het vliegtuig dat gisteren in de buurt van het Belgische Namen neerstortte heeft voor de crash een vleugel verloren. Ooggetuigen zeggen dat de vleugel afbrak waarna het toestel begon te tollen en neerstorten. Alle elf inzittenden kwamen om het leven, de piloten en tien parachutisten. Drie van hen hebben nog geprobeerd zichzelf met een parachute te redden.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 Er is opnieuw een Nederlander uitgeroepen tot beste DJ ter wereld. Het is de 25-jarige DJ Hartwell uit Breda. Hij heet eigenlijk Robert van de Corput. Armin van Buren, die al vijf keer de beste DJ ter wereld was... werd deze keer tweede. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is De Zondag op Radio 1. Een hele goede morgen en als u net een inschakelt... een hele goede morgen en heel puik dat u luistert. Mijn gast van vanmorgen is Marcia Pinedo en ze schreef een boek met de titel Aan alle gescheiden ouders. Ze wil dat ouders die gaan scheiden meer rekening houden met hun kinderen, zodat die kinderen niet hoeven te overkomen wat haar zelf gebeurde toen haar ouders uit elkaar gingen. Um, Marcia, op jouw website villapinedo.nl staat een uh, filmpje waarin kinderen tips geven aan gescheiden ouders. En laten we even naar een fragment daarvan luisteren. Uh, maak geen ruzie waar de kinderen zelf ook bij zijn. Want dat heb ik zelf meegemaakt en dat vond ik echt heel erg. Proberen elkaar goed te begrijpen. Ook willen. Niet proberen, maar gewoon willen. Niet zoveel ruzie waar de kinderen bij zijn. Dat zou ik wel proberen in te houden, inderdaad. Dus uh, even ergens anders heen gaan. Of het, het gesprek bewaren voor als we er niet zijn of zo, weet je. Uh... Maak geen ruzie waar het kind bij is, doe niks. Doe niets verkeerd waar het kind bij is. Want dat maakt het kind gewoon kapot. En uh, kijk, je kinderen hoeven niet alle details te weten over waarom je gaat scheiden. Dat interesseert waarschijnlijk ook helemaal niks. En als dat wel zo is, dan zullen ze er naar vragen meestal. Denk vooral aan het kind, niet aan jezelf. Want dat is vreselijk. Dus denk aan het kind, probeer het goed te doen. Denk niet aan jezelf. Wat doet het met je? Ja, je dit, ik vind is... het gewoon... Ja, dit zijn gewoon... Ik ken ze allemaal goed persoonlijk. En ja, ik vind het gewoon zo mooi hoe ze dat gewoon zo kunnen zeggen. Ja, het gekke is, je, je zit hier je zit bijna met een lach... terwijl ik krijg er bijna een brok van in mijn keel. Maar ja, goed. ik ben gewoon heel trots op hun. Ja. Dat is het eigenlijk. Dat is mijn lach. Dat van, oh, wat kunnen ze dat toch goed zeggen? ja doe het niet doe, denk niet aan jezelf doe het voor het kind maar dan ook meerdere keren dan denk ik oh dit is precies wat kinderen zo ontzettend goed kunnen. Ja. En, en, en om, ja, om een voorbeeld te geven we hadden laatst hadden we een congres georganiseerd met advocaten, mediators en 33 jongeren van ons en dan zat er een aan tafel zaten er 10 professionals en één en twee kinderen en één jongetje Milo die je ook hier nu net op het filmpje hoort. En dan zegt een advocaat zegt ja, maar ik ik ben niet opgeleid om met kinderen te praten. Dus ik, vind, ik kan dat niet, ik ga dat niet doen. En dan, dan zegt Milo van... maar u hoeft toch niet opgeleid te zijn om met mij te praten? Dat is gewoon wat kinderen kunnen gewoon echt zo de kern. Ja. Dit is waar het over gaat. En, ja. en, en dat is denk ik zoveel een kortere route... dat kinderen gaan vertellen aan hun eigen ouders is moeilijk. Dat blijkt wel, want anders dan... Uh, ja, had ik ook inderdaad daar veel openlijker gezegd tegen mijn eigen ouders... dat ik hier op de radio ben. Ja. Maar om het, aan, en, uh, om het om het gewoon neer te leggen, om het te verspreiden... om het, om het uh, bekendheid aan te geven... kinderen kunnen dat gewoon zo goed. Maar als, als dan zo'n kind of in jouw praktijk komt... of uh, nou ja, gewoon via vi Villa Pinedo op je pad komt... Uh, dan, dan ga je toch kapot van binnen als, als een kind zo'n verhaal vertelt? Nee, want het is niet. Ja, het is niet. Uh, ze zijn niet zielig. Uh, nee, maar ze hebben wel veel verdriet. Ze hebben heel veel verdriet en uh, we proberen daar aan te werken dat het verdriet uh, uh, minder wordt. In die zin ook, dus dat ze uh, met hun verdriet. als je ten eerste iets kan doen met je verdriet, dus het, dat, het, dat het zinvol is. Dat, uh, dat je het met anderen kan delen, dus met de ervaringsdeskundige... andere kinderen uh, dat kan delen, is er gewoon een plek. En aan de andere kant werken we dat die ouders bewust worden... dus dat ouders andere keuzes maken in het belang van het kind. Dus dat hopelijk die ouders wel weer met elkaar gaan communiceren... of dat op een andere, betere manier doen. Ja. Dus het, het mes snijdt een beetje aan twee kanten. viel me wel twee dingen op. Eén uh, is eigenlijk dat kinderen eigenlijk veel wijzer zijn dan dat je zou ja. denken. kinderen zijn zo wijs. Ja, echt. Ik denk dat als we allemaal gewoon heel goed gaan luisteren naar kinderen... en dat is echt een uitdaging. Ik heb zelf drie kinderen, dus ik weet dat het echt een uitdaging is. Maar dan, uh, dan horen we zoveel meer. Dan, dan, omdat zij, zij nog veel... Ja, ze zijn, zitten nog veel meer minder in hun hoofd. Wij zitten natuurlijk allemaal in ons hoofd. En van wat moet en wat verwacht men van ons? En nou ja, gewoon heel veel... Uh, ja, en zij zitten denk ik nog veel meer dichter bij hun hart. En, ja. uh, en kunnen dan heel puur de dingen zeggen. Inderdaad zo van, hè, maar je hoeft toch niet opgeleid te zijn... om aan mij te vragen hoe het gaat. Dat kunnen volwassenen niet bedenken, om dat te zeggen. En, en zit jij nu ook in je hoofd of in je hart? Nee, ik zit wel in mijn hart. Ik merk ook dat ik een beetje aan het trillen ben. En dat is niet omdat ik zenuwachtig ben om nou op de radio te zijn, maar meer van oh ja, dit, dit het is meer een soort uh, je vertelt iets van jezelf. En op het moment dat het niet meer authentiek is, dan stop ik met mijn eigen verhaal te vertellen. Ja. Ja. Dat moet ander, een ander misschien ook even tegen me zeggen van joh, het is niet meer authentiek, maar <laughs> ik voel het nog steeds daarom zeg ik dat. Maar dat lijkt me wel heftig dat je het toch elke keer weer nou ja, dat het daar vandaan moet komen. Ik snap ook dat het niet anders kan, maar dat kost je ook wat. Ja, het kost me gigantisch veel energie. Ja. En uh, net zomaar, ja, het is, ik stap ook vijf of, kwart over vijf meer bed uit om hier te zijn. Maar het, omdat het zo nodig is. Ja. En het kan zoveel makkelijker. En dat wil ik gewoon zo duidelijk maken. En het andere wat ik wilde zeggen is... Het zijn ook wel open deuren. En ook in je boek dat ja. lees ik van... Uh, nou ja, en, en ik hoor kinderen zeggen van... Maak geen ruzie waar de, ouders, uh, waar de kinderen bij zijn. Ja. Ja, hè, hè. Ja, dat is, dat is inderdaad allemaal hè, Maar dat is toch zo dat... Uh, dat, je, dat is een keuze die je moet maken als ouder. En dat is echt een keuze die je bewust moet maken. Dus het is echt iets wat je van tevoren tegen jezelf moet zeggen van... Ik, ik, dat ga ik dus niet doen. ja. En, en met name ook van, we moeten veel meer volgens mij verhalen horen van hoe het waar het wel goed gaat. Ja. En uh, hoe het wel kan. En uh, wat, wat, hoe kan het dat bij een bepaald stel dat het prima lukt. En ook al is de man of vrouw vreemd gegaan. Wat is daar gebeurd uh, dat, dat, dat, dat, dat zij zich wel daaroverheen hebben kunnen zetten. En als we daar veel meer naar gaan luisteren en deze mensen ook veel meer gaan uitdragen hoe ze dat doen. Ja. Dan denk ik dat we gewoon veel meer ook van elkaar kunnen leren. En wat is dan je belangrijkste advies aan ouders? Ja, toch echt respect blijven houden voor elkaar als ouder. En Want je als... bent dan wel partners. En geweest. niet als ex. En niet als ex. Zie elkaar niet als ex, ja. maar zie de andere persoon als de vader of moeder van jouw kind die jullie beiden nodig heeft. Ja. Ja, ik las in je boek, doe wat het beste is voor je kind... ook al betekent dat dat het kind bij de ander gaat wonen... vanwege bijvoorbeeld school en vriendjes. Zelfs als de scheiding niet jouw keuze is. Ja. Dat is een groot offer wat je dan zou moeten brengen. Kan je nog één keer voorlezen? wat? Uh... Nou, um, uh, uh, doe het beste is wat het beste is voor je kind... ook al betekent dat dat het kind bij de ander gaat wonen... Mm -hmm. uh, vanwege uh, nou ja, school of vriendjes... Uh, zelfs als de scheiding niet jouw keuze is. Dus jij wil niet scheiden... en dan geef je ook nog eens een keer de kinderen aan de kinder ja, aan Het wordt natuurlijk ontzettend... wordt natuurlijk heel erg uitgedaagd. Dit is wel de ultieme uitdaging natuurlijk. Ja, dame. Maar je hebt natuurlijk... Uh, uh, ja, stel dat de, de vader uit huis gaat... en uh, de moeder die... Uh, en het is niet de vaders keuze... om te scheiden. En die ziet natuurlijk het kind veel minder. En uh, dat is natuurlijk heel verschrikkelijk... want je hebt er zelf niet voor gekozen. Ja... Um, maar op het moment dat het een feit is, dan denk ik dat je ergens dan moet gaan kijken. Oké, okay, wat, is, wat is in het belang van mijn kind? Want ja. als volwassene kan je gewoon toch uiteindelijk wel goed voor jezelf zorgen. Ook, ook, al, ook al heb je dan natuurlijk de hulp van anderen nodig en steun. Ja. Maar je kind heeft jou gewoon nodig. Je, dat, dat is jouw verantwoordelijkheid als ouder. Annemarie van 19 zegt, vraag ook wat wij willen. Laten we eerlijk zijn, jullie blijven in één huis wonen... en wij moeten telkens heen en weer met tassen, spullen en gedoe. Ja, want dat is wel wat, wat, er echt, wat een scheiding is voor kinderen. Is dat uh, je eigenlijk actief iets moet doen om de andere ouder te zien. Ja. Dus het is niet meer zo, oh, je komt in een huis en je ziet... Ah, oh, je hey, mam, en het is gewoon... ja, uh, hey, je hoeft daar niets voor te doen. En nu moet je daar iets voor doen en dan... Ja, je, je spullen pakken steeds heen en weer gaan. en uh, t, Alleen ook al, al praten je ouders goed met elkaar. Dat is natuurlijk steeds, en dat allemaal handelingen. En, en, en je eigen sociale leven, zeker als je puber bent, wordt daar best wel door ontwricht. Ja. Dus um, ja, dat is gewoon goed om te realiseren voor ouders. Ja. Want als, als je inderdaad, het jouw weekend is en je kind heeft een, een feestje. Ja, geef je kind ook af en toe de ruimte van oké. Okay, uh, het, is, het is wel mijn weekend, maar uh, dan spreken we het even anders af. Want het gaat nu even om jou, want dit feestje is voor jou heel erg belangrijk. Ja. Uh, het, het lijkt wel alsof, alsof ik de laatste tijd meer hoor over vechtscheidingen. Uh, ja, dat is ook dat wel toe? heel veel in het nieuws natuurlijk. Ja. Uh, ook naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen uh, van de afgelopen maanden. Dus, Tot in het extreemste geval van Ruben en Julian. Ja, ja, exact. Dus daar is wel heel veel belangstelling voor. En... Uh, ja, en ik zou zo'n brood vinden als er meer belangstelling komt eigenlijk voor hoe het wel kan. En um, ja, en ik denk ook dat opa's en oma's hebben een, hele groot, kunnen een hele grote rol spelen in een heel scheidingsproces. Bijvoorbeeld mijn opa, die is mm -hmm. overleden toen ik acht was, maar die is er altijd heel erg voor mij geweest. Echt heel erg. En ik, uh, uh, die, die blijft altijd in mijn herinnering, zit bijna dagelijks in mijn gedachten. Dus een opa en oma kan heel erg zijn voor een kind. Heel een neutrale houding aannemen. Weten dat je daar terecht kan als kind. Dat, het, dat, het daar, dat je daar niet hoeft te kiezen. Nee, geen partij kiezen is dan, ja. de, is dan het belangrijkste. Ja. Um, voor half acht vertelde je al over de scheiding van je eigen ouders. Uh, je bent intussen zelf getrouwd... En je hebt kinderen gekregen. Ja. Was dat laatste was dat een of die laatste twee dingen is dat een, een extra grote stap als je ouders gescheiden zijn? Nee, ik ben, ben uh, ik ben al uh, 22 jaar met uh, met uh, mijn man mm -hmm. en uh, ik heb drie kinderen. Maar uh, nee, dat was niet een uh, grotere stap. Uh, het is wel. Je hebt geen hand, je hebt geen handleiding zeg maar om te weten hoe je wel een normaal gezin moet uh, um, ja, laten lopen, zeg maar. Ja. Ik heb wel met mijn vader en mijn stiefmoeder gewoond. Maar zeg maar twee ouders die, uh, met kinderen. Ja. Dus het is best... Uh, ja, af en toe moet je daar even heel bewust voor kiezen. Van, oh, hoe doe je dat eigenlijk? Omdat je dat als kind niet kent. Ja, ja uh, uh, uh, dat, snap ik, uh, dat snap ik heel goed. Uh, een feit is dat kinderen van gescheiden ouders... die lopen zelf meer risico om te gaan scheiden. Ja, ja, dat is dus precies wat ik zeg. Dus Dat je die handleiding niet hebt. Ja. Dus net zo... Ja, het is, uh, verbaast natuurlijk ook uh, wel heel erg... dat als je soms uh, mensen die seksueel misbruikt zijn... zelf gaan uh, misbruiken. Dat uh, komt vaak voor. En, uh, of vaak, dat komt voor, laat ik het zo zeggen. En het is zo dat omdat die, je, je hebt die ervaring... en uh, je kent niet anders. Dus... Nee, maar het is natuurlijk niet alleen die ervaring. Het is ook... Uh... Uh, geloof hebben in uh, voor mijzelf geldt in ieder geval dat ik zoiets had van ja, wie ben ik dat ik uh, wel zoiets waar kan maken als een huwelijk of een of een lange relatie als als de twee waaruit ik voort ben gekomen dat dat uh, dat al niet kunnen. Ja, ja, ja, je hebt het inderdaad het voorbeeld niet en je weet ook niet uh, hoe, maar um, Nee, maar uh. dus, dus meer dat geloof of, of dat je nou ja, ja. Uh, ja, nou ja, het blijkt natuurlijk ook wel dat, dat inderdaad 34% van de mensen gaan uit elkaar. Dus uh, ik denk ook dat we uh, aan de voorkant veel realistischer kunnen zijn. Als je gaat trouwen, van is, is meer dan een derde of deze een derde kans dat je dat je gaat scheiden. En laten we daar van tevoren eens over praten. Dat je niet als je in, het strijd, in de strijd verwikkeld zit, maar van tevoren eigenlijk gaat kijken van goh, een, uh, als je ouder wordt, van hoe zouden we dat doen met de kinderen, zou eigenlijk veel meer preventief een traject uh, moeten zijn. Ja. Kiezen mensen te snel voor een scheiding? Uh, ik denk dat uh, er nog veel meer uit uh, een huwelijk gehaald kan worden. Dat denk ik. Ik denk dat, uh, dat is een beetje een politiek antwoord dat ik geef. Dat realiseer ik. Maar ik denk wel dat uh, als het niet meer gaat met je, met, je, uh, met je partner. Ik denk dat er altijd wel hulp gezocht uh, kan worden. Ja. En dat je echt wel er iets aan kan doen om met elkaar weer in gesprek te komen en wel weer elkaar te horen en natuurlijk kan je verwijderd zijn van elkaar en kan je kan je uh, heb je het gevoel dat dat je de ander niet meer kan bereiken en en als het echt niet meer gaat uh, een jongen uh, in het filmpje op de website zegt niet scheiden in de puberteit ja vroeger uh, als de kinderen kleiner zijn kan wel of of doe het later ja dat is zijn mening inderdaad van hij uh, ja, in zijn ouders zijn in in in in, puber, in zijn puberteit gescheiden en hij ging verhuizen en als zijn vrienden. Die uh, zag je veel minder en zo. Dus um, ja, daar is overal wat voor te zeggen. Ik, uh, ik, ik vind het heel lastig om te zeggen... Ja, is doe er een, dit niet is of er doe een ideale leeftijd als kinderen 3, 4, 5 zijn? Of juist uh, 12, 13, 14? Of? Het hangt er denk ik heel erg van af... Uh, hoe de ouders daarna met elkaar omgaan. Ja. Ik denk dat dat het verschil maakt. Ja. Op het moment dat je... Uh, in de puberteit, die ouders scheiden en ze blijven wel dicht bij elkaar wonen. En ze blijven wel met elkaar communiceren. En het is een relaxe sfeer, dan denk ik dat dat ook kan. Alleen op het moment dat er vech, gevechten bij komen kijken, dan is het, uh, is het nooit goed. Is het minder erg als de kinderen al uit huis zijn? Nou, dat blijkt niet zo uh, uh, te zijn. Er zijn ook als je, uh, als je volwassen bent en je ouders gaan uit elkaar, dan blijken al die gevoelens er ook nog te zijn. Ja. Dus het is. Uh, ja, ik merk ook dat de reacties op mijn boek van aan alle gescheiden ouders... Dat, dat, uh, dat die reacties komen ook van uh, kinderen waarvan de ouders uit elkaar gingen toen ze volwassen waren. Ja, um, nou we, we hebben het al heel eventjes over gehad hoe omstanders uh, kunnen bijdragen en helpen. Maar daar gaan we het straks nog meer over hebben. Maar eerst muziek uit België van singer-songwriter Bent van Looy.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 Something in Flowers en Balloons van Bent van Looy, Ook bekend als de frontman van de Belgische formatie Das Pop. En als drummer van Soul Wax. Maar dit is afkomstig van zijn eerste solo-project dat een paar maanden geleden uitkwam, getiteld Round the Band. Dit is Dit is de Zondag en mijn gast vanmorgen is Marcia Pinedo. Zij komt op voor kinderen van gescheiden ouders. En dat doet ze met een website en nu ook met een boek. Um, ik kondigde het net al aan. Uh, er zijn natuurlijk ook een heleboel omstanders bij zo'n scheiding betrokken. Ja. Uh, wat kunnen die betekenen? Ik denk dat, uh, dat de omgeving heel veel kan betekenen. Uh, ten eerste de neutraliteit uh, bewaken. Dus op het moment dat uh, ja, om niet, niet een ouder te voeden van ja belachelijk dat je dat je dat je de vriendin van je ex al, al daar in huis is en uh, nee, niet het voeden, want dat daarmee doe je een, het kind, de kinderen doe je daarmee tekort. Mm -hmm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om uh, om neutraal uh, te proberen te blijven. Het is natuurlijk ja. allemaal heel lastig... en het is ook best lekker om een keer helemaal mee te praten. Maar realiseer je dan dat je daarmee... ook uh, veel negativiteit creëert voor kinderen? Ja, maar uh, wat kan je nou doen als je... Uh, weet ik veel, als je buurman bent of, of vriend of uh, broer? Uh, ja, moet je je dan daarmee gaan bemoeien? Of, uh... nou ja, op het moment dat je ziet dat uh, de kinderen in het nauw komen vind ik dat je verplicht bent om daar iets van te zeggen. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat, um, die kinderen kunnen niet voor zichzelf opkomen. Maar ik denk wel dat we als omgeving kunnen zeggen... Van, hey, dit, dit, dit werkt niet zo. Zoals jullie met elkaar omgaan, daar heb ik zelfs last van als ik erbij sta. Ik word er nerveus van, laat staan jullie kinderen. Ja. En dat heeft heel veel effect. En uh, ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is om te realiseren. Ja, um, je wilde nog net nog iets zeggen over uh, workshops. Maar... Ja, nou ja, dat is misschien wel een mooi moment. Ja. Bij, bij dit boek, Aan alle gescheiden ouders... hoort ook een online workshop die in januari komt. Die online, een workshop bestaat uit zes weken... waarin ouders dus, uh, um, of omstanders ook... maar die cursus kunnen bestellen en dan... Um, uh, elke week uh, filmpjes zien, um, net zoals je net hoorde, kinderen aan het woord, over loyaliteit, over kiezen, over stiefouders. Hoe doe je nou eigenlijk een uh, gesprek? Hoe, hoe vertel je aan kinderen hoe dat jullie gaan scheiden? En, en is dat eigenlijk alleen voor ouders die gaan scheiden? Of is het ook voor buren, grootouders? Uh, ja, ik vrienden? denk dat, dat ja, iedereen zou dat uh, heel goed kunnen als je er betrokken bent bij een scheiding. En ook uh, voor onze ouders zou het heel leuk zijn. Uh, Zo'n cursus. Jou en mijn ouders bedoel je? Ja. <laughs> nou. zelfs, zelfs jaren later bedoel ik kan dat nog heel prima. Ja, nou, bij deze man. <laughs> um, wat hoop je dat er in Nederland gaat veranderen voor kinderen... van wie de ouders gaan scheiden? Nou, ik hoop dat we veel meer vanuit kinderen gaan denken. Dat, uh, dat dus inderdaad op het moment dat uh, de buurman staat te schreeuwen... tegen uh, zijn ex waar de kinderen bij zijn... dat we ons gewoon verplicht voelen om daar echt uh, niet op dat moment in te grijpen... maar op een moment wat, wat uh, een, een rustig uitgekozen moment... Ja. Anders wordt het alleen nog erger. Ja. Um, ik hoop dat uh, kinderen betrokken worden in, uh, in het echtscheidingsproces door professionals. Dus dat een mediator standaard een kindgesprek doet. Een advocaat standaard een kindgesprek doet. Want deze uh, mensen begeleiden het hele scheidingsproces. Uh, begeleiden he alle veranderingen die komen. Het verhuizen, de school, alle, alle beslissingen die genomen moeten worden. En om dan dus ook aan het kind te vragen. En hoe gaat het met jou? Ja. Dat is een hele belangrijke vraag vanuit de professional. Dus dat hoop ik dat het, uh, ik hoop dat, um, dat er, uh, uh, het is zo dat je een verplicht een ouderschapsplan moet maken op het moment dat je gaat scheiden. Staat uh, ook achter in het boek, hè? Ja, er staat ook een voorbeeld van een <Klacht> ouderschapsplan. En ik hoop voor heel veel ouders dat uh, wanneer mensen zich er niet aan houden aan het ouderschapsplan, dat er ook consequenties komen voor, <coughs> sorry, consequenties komen voor... Uh, wanneer je niet aan het uh, ouderschapsplan houdt. We zijn alweer bijna aan het eind gekomen van dit programma. Ja. Uh, maar voordat we aan het einde zijn, bedanken we onze gasten altijd met een bijzonder cadeau. Uh, speciaal voor jou heeft dichter Rickert Zuiderveld een gedicht geschreven. Een gedicht voor Marcia Pinedo. Wanneer het in de bovenkamer kraakt... alsof opeens het dak wordt afgebroken... door schelle stemmen die elkaar bestoken... en alles met de grond gelijk gemaakt. Wanneer de kamer volhangt met verwijten... en scherven vliegen doelloos in het rond... ziet niemand meer het kind dat is gewond... dat in een hoekje zit te nagel bijten. Wie bouwt een wereld waar het veilig is? Waar eerst wordt nagedacht... En dan gesproken. Een plek waar al wat kwetsbaar heilig is. En wordt ontzien wanneer er wordt gebroken. Een kind voelt altijd aan wanneer het kiest. Dat het de ander en zichzelf verliest. Rickert Zuiderveld, voor jou. Wauw, wat mooi zeg. Ja. Dat vind ik echt, ja. vind ik echt heel mooi. Want Je zit intens uh, naar het gedicht te staren tijdens dat hij... Uh... Dat, uh, dat Rickert het voorlas. Ja. Ik uh, vind vooral... wie bouwt een wereld waar het veilig is... waar eerst wordt nagedacht en dan gesproken. Ik denk echt... als we dat gewoon met z'n allen gaan doen... dan wordt het sowieso een veel leukere wereld. Ja, ja. Heel, heel, heel mooi gedicht. Nou, uh, hij is voor jou. En heel erg bedankt voor je komst. Ja, en koop vooral uh, allemaal aan alle gescheiden ouders. Sinterklaas, kerst is <laughs> al heel leuk. Uh, succes met alle workshops die, uh, die in januari gaan beginnen. Um, en als u dit gesprek uh, wil terugluisteren of het uh, gedicht terug wil lezen... ga dan naar onze website. eo.nl slash ditisdezondag. <kwijls> Mijn stem houdt er ook mee op. Uh, daar vindt u ook meer informatie over het boek van Marcia Pinedo. En straks, na nou, achter u op deze zender Vroege Vogels... Met uh, onder andere Menno Bentveld. Waar ga je het over hebben, Menno? Goedemorgen, Manuel. Nou, als jouw stem er mee ophoudt, dan uh, pakken wij maar verder. Wij ja. zitten klaar hier aan het, uh, aan het nadermeer. Ja, het, het is, veel mensen denken natuurlijk, nou de natuur in, dat doe je in de lente. Dan hoor je de vogels of in de zomer, dan is alles groen en er staat het in bloei. Maar de herfst is natuurlijk ook een fantastische tijd om naar buiten te gaan. Uh, onder andere omdat je dan heel goed heel veel spinnen kunt zien die zo s zo in hun web zitten met dat prachtige dauw op hun spinnenweb. en paddenstoelen. Dit is het. Een paddenstoel heb je het hele jaar, maar vooral in de herfst zijn is verschrikkelijk goed te zien. En eh, er is een prachtige nieuwe veldgids uit paddenstoelen. Er staan heel veel mooie soorten in. En wij gaan we proberen deze ochtend er zoveel mogelijk te vinden. Tot zo. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur. De Eredivisie. Herakles, NEC. Ja, plotseling staat hij vrij voor de goal! Flitsen in de perstribune en de slotfase in langs de lijn. En ook plek zrolle Ado. En de schommel had maar een centimeter naast hem. Groningen PSV. En om half vijf AZ kan buur. Wegdraaien, inschieten 1-0. Verder hockey, wereldbeker, veldrijden en judo. NOS langs de lijn vanmiddag om twee uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.